De politie was de dader van de roof in Den Haag tussen de 15 en 20 jaar. Het weer vanuit het westen buien. Het is ongeveer 12 graden. Vanavond neemt de buigheid weer af. En dan morgen veel bewolking en zacht. Dit was het NOE.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 van LP en single, tussen 1955 en 1985. Zo beter? Ja, beter. Oké. Okay. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Goedemiddag. Go Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. Dit zijn ze weer, de vier jaren U wordt het al, de meneer die dat net zei. Ja, wie is dat toch? Ik weet het niet. Een hele irritante man. Hele rare stem ook. Ja, hij is er elke week. Elke week zit hij door die muziek heen te lullen. Dat vind de, de, de, de, de, de, de, de, de, Ja, oké. Hé, je een leuke avond gisteravond, heb ik begrepen. Hè? Ja, ik had een hele leuke avond. Ja. Het, was, uh, nou ja, het was ook een brandkroeg, dus uh, ja. ik verkocht ook brand. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is mooi. Nee, dat de Appelaar, die parkeergarage. jongen wat een gedoe zeg. Ja. De, het stond echt gewoon vol van rook en... Dat was gewoon echt niet normaal. Ik kan begrijpen dat de brandweer in de gemeente en de politie zoveel heeft afgesloten. Gewoon de hele binnenstad was afgesloten. Ja. En ik was dus enig cafeetje nog open. Dat vond ik wel mooi. <laughs> ja. Want naast me was ontruimd. Om de hoek was allemaal ontruimd. Alles was ontruimd. Ja. En ik zat net op de grens dat niet ontruimd werd. Oké. Okay. En een café naast me... Ja, die is maar gewoon dichtgegaan, want die had niemand meer binnen. En er kon ook niemand meer de stad in. Nee. Dus wat je binnen had, had je binnen. Ja, lekker toch? Dus er kwam niks nieuws meer bij. Dus die waren leeg, die zijn dichtgegaan. Die zijn met mij bezig drinken. <rel això1> maar wat een avond zeg. Oh, ja. oh, oh, apart hoor. Heel apart ja, is dat. Eenze, in Deense dood is het Andersen brood, hè? Die die een topavond gehad. Dat denk ik wel. Die, die gaat gelijk op vakantie. <lacht> Nou, ik hoop het niet, maar... Maar uh, okay. ja, goed, ja, we gaan uh, de finieljaren doen, uh, dames en heren, uh, luisteraars. Leuk dat u er weer bent trouwens, wij zijn er ook weer. Ja. En uh, we gaan vandaag... Voor de uh... laatste keer, hè. Hoezo? Deze maand. Oh, deze maand. <laughs> <laughs> nou, ja... We, gaan, we zijn helemaal nostalgisch vandaag. Uh, we gaan een beetje terugblikken. Eigenlijk waarom weet ik niet. Maar ik kwam die LP tegen in mijn kast. Ik dacht, hey, dit lijkt me wel eens leuk. Uh, een plaat die heet We Love the Pirate Stations. En dat betekent dat we eigenlijk allemaal een beetje grote hits draaien... uit de tijd van, uh, van de zeezenders. Weet je wel, die... Uh, in Nederland ten einde kwamen op 31 augustus 1974, want toen had het kabinet uiteindelijk voor elkaar dat ze Veronica en Noordzee uh, toen uh, de das om deden. Dus geen enkel jubileum of zo. dat heeft er allemaal niks mee te maken. Ik kwam gewoon die plaat tegen. En het is gewoon hele goede muziek. En er staan hele leuke nummers op. En uh, wat leuk is op deze plaat, staan ook een aantal originele... Uh, jingles, weet je, van die herkenningsmuziekjes van. Uh, van uh, die heeft CDFM natuurlijk ook. Maar hier, we, hadden, we hebben er een aantal gevonden. die staan op die plaat van, van die oude uh, zeezenders van Veronica en van uh, Noordzee en zo. Dus best wel leuk. Omdat we dus, uh, Wil je voor de geit eentje horen of ja, wat? Zullen we het dus doen? Dus doen? Eentje draai Eentje draaien Even eentje draaien. Eentje draaien. Eentje eentje draaien. Ja, ja, even kijken. Daar hoor. komt hij Moet ik even het naaltje goed zetten, ja. ja. Oh, dat is een zwoeren. Het was een hele is dit. Ja, ik heb wel gewoon een naaldje ergens neergezet hoor. Ja. Weet je, we altijd s'nachts gebruikt, weet ik wel. Bij, bij, bij Candlelight of zo. Ja, overdag wil je hem niet hebben. Nee, dan val je in slaapje. Maar goed. Hé, hey, uh, nou, we gaan gewoon lekker bezig. We hebben dus vandaag verder Harvest van Neil Young. U weet wel, die prachtige plaat. Uh, ...waar heel veel mooie liedjes op staan. Verder natuurlijk de confrontatie tussen de Beatles en de Stones. Dat om half uh, drie... Verder de kraker van de week. En dat is deze week Donovan. Maar welke uh, dat hoort u straks. En we hebben verder natuurlijk ook uh, Man Made Hits. En dat is, uh, dat is eigenlijk een van, de eerste, platen van of de eerste hits van Manfred Mann. Maar nog voor de tijd dat hij uh, helemaal op de symfonische rocktour ging. Met uh, Davies on the Road Again en dat soort werk. Maar daarvoor had hij eigenlijk al een hele carrière gehad. Met allerlei uh, commerciële hitjes. Het is, nog, het is een hele oude plaat, hij is ook nog mono, dus uh, dat, dat is helaas jammer, maar het is niet anders. De hoes is ook weer een beetje aangevreten, nou, ja, dat, dat weet je nog eenmaal. Het is een plaat van, uh, hoe oud zal die zijn? Ik denk, uh, denk een jaar of 44 of zo, iets in die geest. Maar goed, we gaan er in ieder geval van alles van draaien, maar we gaan even beginnen met iets bekends. Van die prachtige LP, die heet We Love the Pirate Stations. Uh, een mooie tijd was dat toch allemaal, met die zeezenders en zo. En daarvan gaan we even draaien de bekende herkenningsmiddel van Radio Noordzee. Dat, dat liedje kent u vast nog wel. Hier begon Radio Noordzee International R&I. Oftewel, die begon hier altijd zijn, zijn uitzendingen mee, smorgens. En dat gaan we nu eens draaien, dat liedje Man of Action van het orkest van Les Reed. Ik zal afgelopen zijn. Ja, dat gaat snel hè? Ja, gaat wel heel snel. Oh, mijn draadje doet nu niet. Oh ja, wel. <laughs> ja, je bent een beetje gehandicapt vandaag. Ik ben een beetje gehandicapt, ja. ja. Maar we zullen Een half werkende koptelefoon. Goed. Uh, Les Reed orchestra. en het orkest. En dat was uh, dus de herkenningsmelodie van Radio Noordzee in de tijd. Uh, de beroemde tijd van de zeezenders. En uh, toen was er keus genoeg op de radio. Want in Engeland had je er al een stuk of uh, nou heel veel. Ik weet niet eens precies hoeveel. Radio Caroline, Radio London, Ra Capital Radio, uh, Swing Radio, England had je ook nog. Uh, nou ja, en in Nederland hadden we natuurlijk twee. Uh, Veronica en uh, Radio Noordzee. En daar was dit dus de herkenningsmelodie van. We gaan naar Manfred Mann, dames en heren. Manfred Mann was een, is een band die in de jaren zestig al uh, meedraaide. Uh, hij is later beroemd geworden natuurlijk vooral door zijn wat meer... Uh, symfonische aanpak. Een uh, beetje meer pro progressive rock, zoals ze dat noemden. Uh, met Blinded by the Light en uh, hoe heet het andere? Nummer? Oh ja, Davis on the Road again. En nog meer van dat soort fries. Um, <tosses> maar daarvoor had hij eigenlijk al een hele carrière opgebouwd. En uh, dat was toen met zanger Paul Jones. Uh, Mike Huck speelde daar gitaar. En moet ik even. Weet jij er nog meer namen? Of, uh? nee, ik weet wie er allemaal vroeger in totaal bij hebben gezeten. Maar in het begin, het hele begin van uh, de. De Manfred Men, de uh, Man, Man Huck Blues Brothers. Ja. Dat was uh, Manfred Men op de keyboard. Ja, dat klopt. En uh, de drummer, dat was Mike Huck. Ja, dat klopt. En daarna uh, ja, Mike Vickers op gitaar ja, erbij. Klopt ook, klopt ook. En dat saxofoon ook. en fluit. Uh, David Richmond op de basgitaar. Ja. En Paul Jones was dan de, inderdaad ja, de, de, dat de klopt. zanger. Nou, en over deze formatie hebben we het. Want dat is de formatie die grote hits had als Doe-a-Diddy-Diddy. Diddy, diddy, en ook het nummer wat u uh, nu gaat horen. Uh, geschreven door meneer Tarkan, nee uh, Barkan, of ja, Barkan staat eronder uh, verder geen naam vermeld uh, maar het is wel een mooi liedje, het is een hele grote hit geweest in de tijd, en het heet Pretty Flamingo, hier is Manfred Man zonder zijn eerd, Manfred Man When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. If she just was Oké, okay. Pretty Flamingo, Manfred Man. En uh, dat was dus een van zijn grote hits. In vooral de eerste periode dat hij uh, succes had. Daarna is hij dus doorgegaan met Manfred Man's Earth Band. Uh, met een heel andere bezetting trouwens ook. Daar uh, maakte Paul Jones onder andere dus geen uh, deel meer van uit. Man Made Hits heet deze verzamelplaat. Het is een verzamelplaat, dat wel. Het is niet een, een officiële LP, maar een verzamelplaat. Neil Nieuw Jong is de volgende. En uh, nou, het verhaal van Neil Young kent u natuurlijk wel een beetje. Uh, een beetje een Canadees van geboorte, als ik het goed heb. Ja. En uh, begonnen ongeveer met de Buffalo Springfield. Dat was een beetje dat hij toen al samen had met Jim Messina en met Stephen Stills onder andere. En die hadden onder andere For What It's Worth, die prachtige die hit. En Expecting to Fly, ook zo'n bekend nummer van dat gezelschapje. En Neil Young kwam natuurlijk eigenlijk weer een beetje in de belangstelling. omdat hij uh, later ook toetrad tot uh, het gezelschap Crosby, Stills en Nash. Nou, Crosby Stills en Nash hadden al een LP gemaakt. En de tweede LP, Déjà Vu. daar kwamen ook uh, bijdragen van uh, Neil Young bij. En ja, toen uh, dat was eigenlijk. en hij deed ook mee op Woodstock en zo. En zo werd zijn, uh, zijn naam eigenlijk weer een beetje teruggehaald. En was hij vanaf dat moment eigenlijk wel een vaste waarde voor heel veel pop-adepten. Nou, Neil Jong heeft een prachtige plaat gemaakt die heette After the Gold Rush. En dat was al een behoorlijk succes. En daarna kwam Harvest. En Harvest is eigenlijk een beetje, zeg maar, toch wel het klassieke album van Neil van Jong. Want daar stonden echt hele mooie nummers op. Uh, ...onder andere Harvest natuurlijk, Heart of Gold... moeten we daar doen. ...maar ook het politiek getinte Alabama... ...waar, uh, wat u straks ook nog wel zult horen... ...en uh, waar ook een reactie op kwam... ...want dat werd eigenlijk een soort uh, uh, muzikale veter werd dat... ...want Neil Young die kwam dus op een gegeven moment met dat nummer Alabama... ...en toen kregen we dus gelijk de reactie van Lynnette Skinner... ...met Sweet Home Alabama... ...en dat was een reactie daarop... ...omdat Neil Jong natuurlijk... Uh, de gouverneur van Alabama en het hele gedoe daar met apartheid en zo nogal keihard onderuit haalde. Maar goed, dat hoort u straks. Dan weet dat u dat in ieder geval vast dat ja. dat eraan komt. We beginnen met een uh, prachtig liedje van deze plaat van Harvest. En dat heet Old Man. En dat gaat over de man. Over de oude man. Waar Neil Jong vroeger op de rins oppaste. Ah, goed dat je dat weet. Dat ben je toch goed, Maurice? Ja, ik heb hem zelf ook gehad. Oh, okay. Ik ben in Toronto op zijn geboorteplaats geweest. Oké. Okay. Nou, dit is Old Man, Neil Jong. I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all. of is het mooi? Uh, Neil Young van de LP Harvest met additional vocals, zoals het er heet, ofwel background vocals, mag je ook zeggen. Um, achtergrondzang van James Taylor en Linda Ronstadt, dus uh, geen kleine mensen die er uh, aan meegewerkt hebben aan dit prachtige liedje Old Man en straks natuurlijk meer. Neil Young van Harvest. Nu eerst weer terug naar die prachtige tijd van de zeezenders. En uh, dat was de tijd dat er echt hele grote hits gemaakt werden. Door die piratensessions. Uh, die hadden veel meer invloed op het hele hitgebeuren. dan welk uh, publiek omroepje op dat moment ook. De Nederlandse radio was natuurlijk sowieso vreselijk. Op de, in die jaren. Twee zenders en zo. Nou, het kwam op een gegeven moment kwam Hilversum 3 er nog bij. Nou ja. Maar... Oh ja, over Hilversum 3. Wacht even. <laughs> Hilversum 3. Ja. Hilversum 3. Ja, Veronica hadden ze gewoon genadeloos onderuit. Het maakt het allemaal uit. Dit is Veronica. oké. Okay. Zo gebeurde dat. Want het waren natuurlijk stevige concurrenten. En Hilversum 3 heeft die strijd tegenover Veronica nooit, nooit, nooit kunnen winnen. Want uh, Veronica was mateloos populair. Trouwens even goed als Radio Noordzee in de tijd. Maar goed, uh, wij gaan uh, even een prachtig liedje draaien uit die tijd. Uh, uh, 1965 is dit singeltje uitgekomen en, uh, van een bekende band. Die heet uh, The Fortunes, kent u waarschijnlijk nog wel, had oh, een grote hit. En dit was een van de eerste. You've got your troubles, The Fortunes. ja een the the nummer van Roger Cook en meneer Greenaway. En dat heette You've Got Your Troubles. <coughs> Eén van de, de grote hits uit de tijd van de uh, Pirate Stations en zo. En uh, degene die daarvan eigenlijk denk ik een beetje het kortst geleefd heeft. Dat, uh, dat was het Rem-eiland. En uh, als ik mij dat allemaal goed herinner. Want die is eruit gehaald al op uh, 17 december 1964. Toen al, eh, Veronica heeft daarna nog tien jaar doorgedraaid. En wat was nou de reden dat het Rem-eiland eruit ging? Dat ze het Rem-eiland eh, eerder eruit konden pakken dan, dan Veronica. Nou, dat was een hele uh, belangrijke reden. Die, um, die piratenschepen die lagen buiten de territoriale wateren, maar die hadden dus ook geen contact met de grond, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, het Rem-eiland was een eiland dat stond met poten in de bodem van de Noordzee. Zoals hij nog vele jaren hebt gestaan. Ja, ik zag toevallig dat hij... Hij is nu in Amsterdam en er gaat weer wat mee gebeuren. Ze gaan een soort restaurant, bij beginnen, geloof ik. In ieder geval wordt het ding helemaal opgeknapt en er gaat weer wat mee gebeuren. Hij is in Amsterdam. Maar dat remmer kon er dus uit omdat hij met zijn poten in de bodem van de Noordzeil stond. En dat was Nederlandse grond. Dus toen kon de regering zeggen eruit. En die schepen die hadden dat natuurlijk. Die dreven in het vrije water. Stonden niet op de grond. Dus nou, dat was een van de redenen waarom ze het remmeiland wel konden aanpakken toen de tijd. En Veronica en alle andere pilot stations dus niet. Dat was de belangrijke reden. Als ik mij dat allemaal goed herinner. Hè? Klopt. klopt. Ja, hè? Klopt. ja hè? het klopt. Ja. Hè? Ja, goed dat ik dat allemaal onthouden heb. Ze. Haha. Oké, okay, um, Manfred's Mans. Uh, nee, niet Manfred's Mans. Nee. Land, dat is veel later. Manfred Mann heette de band toen gewoon. Naar de Toetsenman. Uh, die ook inderdaad Manfred Mann heette. De zanger was Paul Jones. Verder deden daar ook nog mee meneer Heug. Uh, meneer dat was de drummer, de gitarist. Dat was meneer Vickers. En op deze plaat, uh, de, de, althans, deed ook meneer McGinnis nog mee. Uh, en die meneer Tom McGinnis heette die. En uh, dat was, later heeft hij nog een beentje gehad. Uh, dat heette McGinnis Flint. Dat zult u zich misschien nog wel herinneren. Nou, die mensen die zaten oorspronkelijk dus in deze band van Manfred Mann. En uh, Paul, Jones, Paul Jones, die zanger, die vond zichzelf heel erg belangrijk. En die heeft ook dit nummer geschreven. Iedereen in de band is belangrijk, zei hij. Maar The one in the middle, hij dus, dat was de belangrijkste. En zo heet dit nummer het dus ook: The one in the middle, Manfred Mann. Leuk. tell you about the friends the music that they're putting down, they started to play on rainy day, and the people came from miles around, they didn't come for the rhythm, they didn't come for the beat, the people of the town came just to stand around and see the singer looking sweet. Mike Huck plays the drums, yeah Tom McGinnis lays it down on the bass But the one in the middle sings Hey, diddle, diddle, kind He's just a pretty face They didn't come for the rest. This singer looking sweet, they couldn't have. To be a star. They didn't come for the rhythm. They did not come for the beat. Oh no. The people of the town came just to stand around and yeah. see the singer looking sweet. See the singer. SAY Vond ze zelf heel belangrijk. Uh, het leuke was wel dat hij de band even aan, aan, aan u voorstelde, dames en heren. <laughs> dat u ook nog een keertje hoorde dat wij uh, niet gelogen hebben. Want hij vertelt ook in dit nummer even wie allemaal meededen: Manfred Mann, Mike Vickers, Mike Huck en natuurlijk Tom McGuinness. Dat waren de mensen die in Manfred Mann speelden toen de tijd. En Paul Jones, de man in de middel, oftewel. De zanger die dus recht voor stond. Uh, dat was natuurlijk de belangrijkste. Ze kwamen niet voor dat het uh, ritme, ritme. Ze kwamen ook niet voor de gitaren. Nee, ze kwamen alleen voor hem. Nou, uh, geloof me. Niet. <laughs> dus, oké. Okay. Het um, is half drie bijna. Was ik even The, the Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The The Beatles. De confrontatie. Ja, het is de al hoekse, over half drie jaar. De hoekse kabeljauwse twisten breken weer uit, dames en heren. De riots tussen de Beatles en de Stones-fans, natuurlijk, zoals die waren in de 60 e jaren. Want je was op voor de Beatles of de Stones. En als je voor allebei was, dan was je een meeloper. <laughs> Nou, was ik een meeloper. Want ik was voor allebei. Ja, kon me niks schelen. Beatles en Stones tegenover elkaar uit ongeveer dezelfde periode. 1964-65. Twee platen die uh, ongeveer dezelfde tijd uh, tegenover elkaar stonden. A Hard Day's Night van de Beatles. Um, uh, Na de film natuurlijk. En Out of Our Heads van de Rolling Stones. Die zwaar aangevreten plaat. <laughs> eigenlijk zo slecht is dat je het eigenlijk niet meer kunt draaien. Maar we doen het toch. Kan ons het schelen. Schaam je. Schaam. Ja, nou ja, het, het is oud. 45 jaar oud. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nee. En ik was nooit zo zuinig op de plaat. Nee, dat, dat, dat, dat wisten we al. Ja. Dat hadden we al gemerkt. Nou, uh, een liedje wat toen de tijd niet in de Beatle film A Hard Day's Night voorkwam, maar wat ik nog wel een van de te gekke nummers van de LP A Hard Day's Night, maar komt er gewoon er dan meer uit. Uh, wat ik nog wel een van de te gekke nummers vond van deze plaat. Uh, anytime at all. Hier zijn ze. John Paul, George en Ringo. Oftewel, de Beatles. Anytime at all.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 En dat nummer dat heette Anytime at All en dat kwam in de tijd niet voor in die film. Want op die plaat staan twaalf nummers en we kwamen er zes wel voor in de film en zes niet. Ja, zo gaat het. Uh, Prachtig nummer dus van A Hard Day's Night, van die heerlijke plaat. Uh, waarvan uh, later ook nog wel eens cd's zijn uitgekomen, maar toen had uh, iemand besloten dat dat maar in mono was. Want er waren geen goede stereo want nou... Grootste flauwelkul die je maar kunt bedenken. Want deze plaat was gewoon normaal stereo. En het, ik zeg u: het is de originele plaat uit '64. Dus onzin allemaal. Maar goed, maakt niet uit. De confrontatie met de Rolling, Rolling Stones: Stones. The Beatles. De Rolling Stones: The Beatles. De confrontatie. De juist een van de klassiekers van de Rolling Stones. Een van hun aller, aller, aller, aller, allergrootste hits. En nog steeds een zeer actueel nummer. En het klinkt ook nog steeds... Geen meter verouderd. Helemaal niets. Het leeft nog. Het swingt nog. Uh, live hebben ze het nooit zo kunnen spelen op de plaat. Ik vind die plaatversie vind ik zo te gek. Maar goed, dit is nog wel een oude mono-opname. Daar is niks aan te doen. Want deze plaat is gewoon mono. Maar hier komt hij. Uh, de Stones allergrootste knaller. I can get no satisfaction. Yes. Daar komt hij. Geweldige, geweldige plaat. Het is nummer uit 1965, dames en heren. Het staat gewoon nog steeds als een huis. Het zou bij wijze van spreken gisteren gemaakt kunnen zijn. Er um, was toch wel wat aan de hand natuurlijk met dat nummer. Kan ik u ook nog als die gisteren even... gemaakt zou zijn, zou die niet zo geweldig zijn. Want echte goede muziek wordt niet meer echt gemaakt. Oké, okay, nou, Maurice toch? Ja, dat was ik als jong broekie mag dat zeggen. Jij ja, mag het zeggen. Maar er was nog wel weer iets aan de hand uh, met dit nummer. Want ook dit, zoals meer met de Stones, levert er natuurlijk weer een schandaal op. Um, uh, want er zit namelijk een passage in die tekst. When I try to make some girl. En dat wordt, dat wordt eigenlijk nergens weergegeven. Maar dat zingen ze dus wel. When I try to make some girl. Nou, dat is gewoon... Uh, in de huidige tijd kan dat natuurlijk prima. Dat is gewoon een lekkere vrouw verzieren. En uh, huppakee. Maar in die tijd mocht dat natuurlijk niet. Dus toen kwam op een gegeven moment... Moesten de Stones optreden in Amerika. In de Ed Sullivan Show. En die opname, die staat vast wel ergens op YouTube. Moet je maar eens kijken. En daar hebben ze dat stukje er op een hele slechte manier uitgeknipt. Zo so, van, when some girl. En zo ging dat. Want in het, het Puriteinse Amerika van die tijd, mocht dat natuurlijk niet dat soort termen als, when I try to make some girl. Dat kan je toch niet maken, dat je een meisje klaarmaakt. Dat kon allemaal niet in die tijd. Ja, 1965, waar hebben we het over? Hè? Maurice? Ja, precies. Oké. Okay. Ja, zo was dat. Goed, Neil Young, dames en heren. Ik zei het al, een nummer waar uh, nog wel wat om te doen is geweest van de LP Harvest. Uh, we hadden toen in de tijd natuurlijk de toestanden met apartheid en zo met... Uh, uh, vooral met de staat Alabama. Dat was een van de staten waar dat nogal uh, stringent werd doorgevoerd aan uh, begin jaren 70. Uh, met een gouverneur als George Wallace bijvoorbeeld, die daar berucht om was... En uh, ja, het was natuurlijk in de tijd dat de te teweer liepen, teweertrokken tegen, te tegen politieke misstanden. Uh, zo ook Neil Young. En vandaar dat hij dus, uh, ik denk dat het toen, wat was het ook weer? Een van de studenten, of in ieder geval, er is iets geweest waarbij er uh, doden gevallen zijn. En dat was natuurlijk Kasi uh, voor de popmuziek, want Neil Young die sprong daarop in en die maakte het nummer Alabama. En um, daar, vond, daar kwam toen eigenlijk vrij snel een reactie op. Want mensen die in Alabama uh, woonden, met name weer muzikanten daar. Die vonden dat helemaal niet leuk dat hun staat naar de, de, de, door het slijk werd gehaald. Om het zo maar te zeggen. En daar kwam dus een reactie op in de vorm van Lynyrd Skynyrd. En die, draaide toen, die, die maakte toen het nummer Sweet Home Alabama. En daar zit een passage in, in die tekst. I uh, hope Neil Young will remember Southern men don't need him around. Dus dat was even een behoorlijke sneer aan meneer Neil Young. Naar aanleiding van het nummer dat u nu gaat horen. We gaan kijken, misschien kunnen we die Sweet Home Alabama een stukje vinden. Moet we even kijken. Ik heb hem niet op LP, dus dat moeten we dan wel met de computer doen. Maar we kijken even. En dan krijgen we reactie op actie op reactie. Hè? Zo gaat dat. Neil Young. En het nummer dat heet Alabama. the best You gotta wait on your shoulder. Een uh, kritisch nummer dus van uh, Neil Young... op uh, toestanden die er toen waren in uh, Alabama ik geloof dat het toen ging over een neger die doodgeschoten was door de politie of zo iets in die in die geest en daar ontstonden dus hevige rellen over en nou ja dat was toen de tijd een hele toestand daar in dat ding en ik zei het al um, je had toen natuurlijk ook muzikanten daar in Alabama en, en Alabama die vonden dat die vonden dat helemaal niet leuk en uh, die namen meneer Neil Young weer te pakken ongeveer zo Eigenlijk een tekst die dus gewoon compleet fout is. Het is zo'n lekker nummer, maar die tekst is gewoon compleet fout. He, ze noemden dat in de Amerika ook wel de Rednecks. He. Dat waren van die echte fanatieke figuren die ook die apartheid en alles steunden. Maar die tekst van dit nummer is dus gewoon compleet fout. Ja, niet het. Ja, fout in de foute zin. Dus dan snap je dat wel. Goed, nou. Uh... Goud maar fout doen we oh, dan oh, maar. Goud maar fout. Goud maar fout gesproken. Piratenhits. Ja, dat zullen we doen. Piraten ja, welke zullen we doen. Oh ja, moet ik... ik oh, het is een chaos hier bij mij op dit moment. Oh ja, inderdaad. Yes. Niet alleen op het bureau, maar ook in Heb je op... dat gezien hier, hoe is al, die, al die schepen ja, staan? Ja, ik heb er, gezien. Staan er allemaal op, hè, al die schepen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schepen en het Remmeiland. Alles staat erop. Hartstikke leuk. Uh, we, gaan, uh, we gaan even iets doen, uh, dames en heren. Dat uh, kent u zich, kunt u zich nog herinneren, ook uit 1965. Toen had je het Knokkenfestival. Weet u dat nog? Dat was zo'n soort zongfestival zo, zo in uh, de Belgische badplaats Knokken. En. Het was ook vaak knokken, want uh, <laughs> er gebeurt nog wel eens wat met hele vreemde dingen en zo. Um, maar daar was op een gegeven moment een meneer en die had een act uh, met van die handjes. Zo van uh, allemaal handjes. Ik kan het niet voordoen natuurlijk, want je ziet dat toch niet. We hebben hier geen webcam. Nou, doe het even één keer voor, voor mij. Nee, nee. voor mij dan. En die man heette Dave Barry, weet je dat nog? Nee. Oh. Nou, die had een hele uh, vreemde. Uh, die handen zo om zijn hoofd en uh, weet ik het allemaal niet. En uh, nou, die won dat festival toen met dit nummer. En dat is ook die tijd. 1965. Dave Barry. En this strange effect. got this strange effect on me and I like Ook gelijk de doorbraak voor de carrière van Dave Barry, want hij heeft daarna nog een aantal uh, grote hits gehad. Maar dit was een van zijn allergrootste een nummer, overigens geschreven door Ray Davies van The Kings. Ja, weet u dat ook weer? Dat u weer geheel bij uh, Manfred Mann was een van de bands samen met onder andere de Birds. Uh, die heel veel werk van uh, Bob Dylan opnamen. Op hun eigen manier natuurlijk, want Dylan uh, deed het altijd op zijn manier... maar deze bands die zetten die nummers dan uh, naar hun hand... en dan kwamen daar uh, hele mooie stukken uit. Het waren dus wel composities van Bob Dylan... en die was eigenlijk toen de tijd toch wel een beetje hofleverancier... voor heel veel bands. Van de Birds kunnen we onder andere uh, All I Got It Really Got To Do... en Mr. Tambourine Man natuurlijk. En Het um, nummer wat u nu gaat horen... Um, is ook heel mooi. Het is ook een hit geweest in die tijd. Ik denk alleen niet dat veel mensen dit nog kennen. Het is wel vreselijk mooi. Uh, het is een nummer van de seiko van Bob Dylan. En het wordt gezongen door uh, Paul Jones, de zanger. En het heet With God on Our Sides. Hier is Manfred Mann. My name, it is nothing My age, it means less The country I come from Is a part of the free west I was taught and brought up there It's laws to abide And that the land that I live in has God on its side Oh, the history books tell it They tell it so well The cavalry's charged The Indians fell The cavalry's charged was young with God on its side Oh the first word Side. And then the second world war, it came to an end. Of weapons of chemical dust, and if fire them, we're forced to. Why then fire them? We must. One push out the button and a shot in the world wide. And you never ask questions when God's on your side. A long hour I've thought on this That Jesus Christ was Betrayed by a kiss But I can't think for you You will have to decide Whether Judas Iscariot Had God on his side I leave you I'm weary as hell The confusion I'm feeling There ain't no tongue can tell The words fill my head And drop to the floor That if God's on our side geplaatst. Manfred en with God on our side. We gaan naar het nieuws en de boodschappen van drie uur tot zo aan de andere kant. Dus ongeveer reeds. Oh, vijftien seconden pas hoor, dus rustig aan. Oh. <laughs> Een stukje van het volgende nummer is toch altijd leuk? Nee, geen tekst ervan. Dat vind ik niet kunnen. Alleen het introotje. Ja. Uh, ik zou zeggen tot zo direct.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 De linkse oppositie heeft scherpe kritiek op de plannen van het kabinet over wat wordt genoemd de onderkant van de arbeidsmarkt. PvdA-leider Cohen en SP-voorman Roemer vinden bijvoorbeeld dat het kabinet veel te hard ingrijpt bij de sociale werkplaatsen. Volgens hen verdwijnen daar 30.000 banen. Rutte noemt het een kwestie van beschaving om te zorgen voor mensen die niet voor een normaal loon kunnen werken. Maar op de sociale werkplaatsen zitten nu ook mensen die op een andere manier een gewoon salaris kunnen verdienen, zei Rutte. De premier is al sinds vanochtend bezig met zijn antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. In Israël heeft een betoging geleid tot een gewelddadige confrontatie tussen de politie en tegendemonstranten. Een groep van 30 Joodse extremisten demonstreerde in de Arabische stad Um el-Fam... voor een verbod op een islamitische beweging die volgens hen de vernietiging van Israël nastreeft. 200 Arabische jongeren gooiden met stenen naar de politie. De ruim duizend aanwezige agenten zetten daarop traangas in. Er werden tien mensen opgepakt. De joodse extremisten hebben de stad in het noorden van Israël... na een korte mars onder politiebegeleiding verlaten. In het noorden van Afghanistan zijn bij een bruiloftsfeest... ongeveer 60 mensen omgekomen. Tijdens het feest stortte het dak in... en raakte tientallen mensen onder het puin bedolven. Volgens het Afghaanse Rode Kruis... zijn er onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen... Zeker 40 mensen gewond. Het bruiloftsfeest was in een gebouw van Driehoog in de provincie Baglaan in Noord-Afghanistan. Tot besluit: het weer vanuit het westen regen.